11 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Minister en Eurogroepvoorzitter voorzitter Dijsselbloem vindt dat Groot-Brittannië met een brexit heeft gekozen voor instabiliteit. En dat is het laatste wat Europa nodig heeft, zei hij. Voor hem blijft belangrijk dat Europa economisch en politiek stabiel blijft. Over de daling van de beurskoersen zegt hij hierop te vertrouwen dat we ook op de beurzen besef zal doordringen dat we economisch beter voor staan dan vorig jaar. De Europese beurzen staan allemaal in het rood. Kort na de opening stond de AEX even op een verlies van 9%. Nu is dat een kleine 7%. Nederlandse ondernemers zijn geschokt over het vertrek van de Britten uit de EU. Voor veel bedrijven is Groot-Brittannië het tweede exportland. Voor Nederlandse bloemen, vooral Nederlandse bloemen, zijn er populair. Bloemenexporteurs zijn bang dat ze straks langer moeten wachten bij de Britse grens. ABN AMRO en ING verwachten geen problemen... omdat ze een relatief kleine aanwezigheid hebben in Groot-Brittannië. Oliemaatschappij Shell zegt dat het bedrijf had gehoopt... dat Groot-Brittannië in de EU zou blijven. Welke consequenties een brexit heeft voor Shell... kan het olieconcern nog niet zeggen. Op de A50 bij Arnhem is een vrachtwagen met 5000 levende kippen gekanteld. Bij het ongeluk is een aantal kratten met kippen kapot gegaan, waardoor ze op de snelweg en in de berm terechtkwamen. De dieren zijn inmiddels gevangen en worden op een andere vrachtwagen geladen. De verwachting is dat de problemen op de A50 pas halverwege de middag voorbij zijn. Björn Kuipers is zondag vierde man bij de achtste finale tussen Duitsland en Slowakije in Liel op het EK voetbal. De Nederlander moet de Poolse arbiter Marciniak en zijn twee landgenoten langs de lijn bijstaan. Kuipers was ook al vierde man bij het openingsduel. Bij twee andere wedstrijden was hij hoofdscheidsrechter. Na afloop van Spanje-Kroatië was er wat kritiek. Kuipers stond toen toe dat de Kroatische keepers een doel verkleinde door bij een strafschop naar voren te stappen.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 Ja, daar zijn we weer. En terwijl iedereen lekker in de keuken zat uh, te babbelen... en uh, koffie en thee te drinken, draaiden we hier gewoon. Imagine van John Lennon. Wie had dat aangevraagd? Iemand? Of niet? Van jullie? Nee, nee. Ke keus van de technicus. Oh, de keus van de technicus. Die heeft ook nog een stem, ja, ja Want ja. jij wilde er nog iets over vertellen, natuurlijk. Nou, nee hoor, nee, zeker niet. Want uh, John Lennon, dat was echt wel uh, jammer genoeg... Uh, net even voor mijn tijd... En uh, ondanks het feit dat ik Paul McCartney wel heb gesproken... John Lennon, helaas niet. Maar goed, uh, fantastisch artiest natuurlijk. Uh, wel voor de luisteraars betreft. nog even waarom we op dit onderwerp komen. Want jij hebt zo'n beetje met alle artiesten van de hele wereld uh, ja, ik contact heb, gehad. Ja, ik heb twintig jaar lang over popmuziek geschreven voor de Telegraaf. En uh, ben daarvoor uh, de hele wereld over geweest... om inderdaad bijna elke popartiest die we kennen uh, te spreken... en interviews te maken en... Uh, ja, uh, uh, dus onder andere ook een Paul McCartney. En uh, nou, you name it. En hartstikke leuk. Dus ik heb vaak, uh, komt er weer een plaatje voorbij en dan denk ik, oh ja. Wat was, was de, de leukste? Ja, dat is een hele moeilijke, want ze zijn allemaal verschillend, weet je. Uh, ik, uh, wat mensen vaak denken is bijvoorbeeld uh, bij Madonna, van nou dat is een beetje weet je wel. Maar vaak zijn het de mensen eromheen die heel ingewikkeld doen, hè? Uh, die houden echt alles af. Maar op het moment dat je dan bij de artiest zelf zit... dan valt het allemaal reuze mee. Uh, zo ook bij Madonna, die een nieuwe plaat introduceerde. Nou, we werden een kamertje in een hotel ingeleid... en er stond een mevrouw bij de cd-speler... en die liet hem de hele tijd draaien. Maar die bewaakte hem ook met haar leven. Want uh, als de dood dat dat ding, uh, dat hotel uitging natuurlijk... voordat hij uitkwam. En uh, het was allemaal heel ingewikkeld. En uiteindelijk uh, kom je dan uh, bij Madonna in een, een hotelkamer terecht... En, hebben we ongelooflijk leuk een half uur zitten babbelen. En uh, was er helemaal niets aan de hand. En zo werkt het vaak uh, bij dat soort artiesten. Maar nou, heel leuk. Nou, en nu zit je met andere artiesten. Ja, naast zeer je, Andere artiesten, ja, nee. Dat zijn uh, uh, uh, ook kunstenaars. Maar dan uh, fysiek, hè? Naast je Vincent de Kwant. Ja. De man die uh, in de finale van het Nederlands kampioenschap drie keer scoorde. Ja. Dat moet een euforie gegeven hebben, Vincent, die je nog niet kwijt bent. Nou nee, ja, de hele week. Uh is het nog tot me aan het bezinken. En uh, ja, het is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, het is natuurlijk ook fantastisch dat je wint. Want je staat in die finale. En je zal hem maar verliezen. Dan uh, ben je tot 18 juni door aan het voetballen... en dan ben je tweede geworden. Dan heb je net niks. Dan ben je tot 28 augustus reinig. Maar ja. dat ben je nou niet. Nee, ik ben nou <lacht> de hele zomer vrolijk. Nou nee, ja, fantastisch natuurlijk. Ja. Wat waren nou zo de reacties die op jou afkwamen? Ja, dat is... Ja. Ook uh, ik had collega's gevraagd om te kijken. En uh, op werk bijvoorbeeld. Iedereen die heeft het erover. Ze zijn allemaal trots dat ze met mij mogen werken. Hm. Handtekeningen moeten uitdelen op werk. En ja, op HFC zoveel reacties van iedereen. Ouders, moeders, vaders. Uh, moeders van Ajax. Van iedereen gewoon. Ja, op Facebook ook natuurlijk. op Facebook, iedereen. Appjes, alles. Jori vertelde net over de warme club HFC. Maar toen we dus terugkwamen met die bus... En toen die schaal omhoog houden, dat die ontvangst, ja. dat was het ja. Ja. ja, we kwamen aan met de bus en er stond meteen, iedereen stond klaar uh, om, on om ons in ontvangst te nemen, zeg maar. Ging muziekje op We Are The Champions, toen kwamen we aan, ja, dat was een fantastisch moment. Onvergetelijke dingen, ja. ja. Wat is het mooiste dat jij hebt meegemaakt, Matthijs, met dit kampioenschap? Nou, het mooiste was wel natuurlijk de, de weg naar de finale toe. Uh, uiteindelijk, ja, spelen we op de toekomst. En uh, ja, gewoon, je proeft het al, de sfeer in de kleedkamer al met de voorbespreking van Tristan. Hij zegt ik, ik ga geen uren praten, gewoon een paar minuten. En de jongens, ja, je zag het gewoon scherp. Iedereen wist wat hij moest doen. En, uh, wat? Noem, noem nog eens Tristan zijn volledige naam, zodat de mensen thuis weten wie er weg gaat bij huis. Hè? Tristan Buginhorn. Ja. Wie wordt zijn man. opvolger, jongens? Wat zeg uh, wie wordt zijn opvolger? Jeroen Kroes. Ook een leuke vent. Ja, de broer van. Ja. Dus het zangertje is al geregeld bij HFC natuurlijk. <lacht> want, uh, want Walter. Ja, uh, nee, dus ik, ik heb uh, sinds ik. Uh, ja, ik had gesprek gehad met, uh, met Sander Vinker op de Straat. En met Koen eigenlijk. Bij de eerste introductie van, uh, van Jeroen. Een paar weken geleden op HFC op maandagavond. Dus. En Koen uh, is Koen Duits of de aanvoerder? De aanvoerder, ja. Dus uh, wel goed dat het TC natuurlijk ook ons er even bij betrekt. van uh, welk gezicht staat straks voor de groep. en uh, Dat was een hele prettige kennismaking. We hebben ruim een uur met hem besproken. Wat zijn zijn uh, kwalificaties? Hij is, de laatste, uh, en hij is volgens mij 19 jaar al hoofdtrainer. Uh, bij verschillende clubs. Uh, Fortuna Wormerveer, Monnikendam, de Blokkers. Uiteindelijk het laatste jaar is hij hoofdtrainer geweest bij Stormvogels. Uh, uh, wat tweede klasse natuurlijk gespeeld heb uh, afgelopen seizoen. Dus uh, hij heeft er ontzettend veel zin in. Dus uh, ik heb al regelmatig al contact met hem. Dus het seizoen is bijna ten, ja, is ten einde. Het is al maar begonnen eigenlijk. Eigenlijk is het al begonnen. Want uh, ten eerste, de 4 juli... Uh, Begint de A-selectie. En de B-selectie start op 28 juli. Ja. Maar Jeroen is al ja, binnenkort zullen we even om de tafel even met uh, wat afspraken maken. van hoe we natuurlijk het volgende seizoen uh, gaan evenaren met uh, de prijzen. De grote sterk <laughs> bij de eerste is weg. Hè? Mikey van der Band, Die zijn 5 juni trouwens al met trainen begonnen. En wat opvallend was. Mikey loopt bij HFC altijd helemaal achteraan. Maar hij liep gewoon midden in de groep op die foto. Ik zag het. Het was heel mooi. <laughs> Maar over, over het weggaan van spelers ge, gesproken. Kijk, Juri gaat naar selectie 1. Vins gaat naar selectie 1. Uh, Wessel gaat naar selectie 1. Dat zijn er nogal wat. Tim van Soest. Ook, ja. Tim vergeet ik zelfs. Jeroen Drost. Vijf. Jeroen Drost. Die, ze starten in ieder geval ja, met de selectie. Okay. Dus nou ja, dus precies. Even, ja, nou, even de zo. vraag. Ja, ze hebben kwalierijten zat. De groep is natuurlijk vrij groot. Dus so, de yes. vraag. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ze zich uh, gewoon maar, dus, bij de groep uh, kunnen handhaven. Ja. Zeker met de voorbereiding. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Er komt natuurlijk een leuk trainingskamp nog aan die Sittard. Maar Een aantal oefenwedstrijden wel nog ook tegen Telstar. Uh, dus uh, ja, ontzettend leuk natuurlijk voor de jongens. Is dus ook een jongetje van 17 jaar die uh, loopt uit te blinken. Hè? Robin Eindhoven. Ja, die, uh... die ben je echt kwijt. Oh, wat was hij snel hè, op rechts. Oh. Ja. Die Vind? eerste goal ook. Ja. ging weer ge... de eerste. Ja, schitterend. Ja, dankzij Robin Eindhoven kwam die eerste goal tot stand, want hij werd uh, diep ingestuurd. En toen uh, versnelde hij de laatste man van Ajax. En toen uh, coachte ik hem al van, uh, speel naar het midden, naar het midden, want daar stond Jeroen helemaal vrij. Nou, en toen uh, speelde hij hem gelukkig door naar Jeroen en die speelde hem door op mij. Maar het is dus dat uh, Robin, die laatste man, uh, versnelt puur door, vanwege zijn snelheid. En dat was in die eerste minuut, dus die had geen idee wat hem overkwam bij nee. die laatste man. En dan en, krijgt de Ajax een penalty die geen penalty was. En dan komt die vraag, jongen, ik, ik, ik vergeet het nooit meer. Die heeft er zes gepakt, dit jaar. Nee, Mooi, hè? Ja, ja en dat is toch wel een beetje penalty killer. Hè? Ja, ja nee. dat is een killer. Twee meter tien. Ja. Ja. Dus hij, uh, hij hoefde maar even naar boven en hij pakte de lat natuurlijk. Ja. En uiteindelijk, ja, hij, hij wachtte gewoon heel lang. Dat is zijn kracht natuurlijk, hè? Kijk, zo'n speler, als speler kies je natuurlijk ook een hoek. Ja. Maar Bram bleef heel lang staan. En dat, uh, uiteindelijk, ja, pakte hij hem gewoon fantastisch. Dus... Uh, dat maar goed, zes spelers weg. Dat betekent dat er aanvulling moet zijn. Maar daar maak jij je geen zorgen over. Want die jeugd die is natuurlijk ongelooflijk sterk. Nou, we hebben natuurlijk een hele goede A1. Ja. Uh, wat natuurlijk. Uh, het tweede blijft natuurlijk een, een soort van opleidingselftal. Een uh, soort Kweekvijver ook voor één. Uh, dit jaar ja, zes, zeven jongens uit de A1. De namen zijn bijna bekend. Uh, dus die, komen, die, die gaan gewoon door. Dus we, we beginnen gewoon weer met een groep van twintig. 22 mensen eind juli. Ja. Kan, je, tweede. kan je ervoor zorgen dat het voor de tweede keer in je leven gebeurt dit? Ik hoop het. Het zal mooi zijn. Ja, ja. Nou, eigenlijk, ze zeggen vaak op je hoogtepunt stoppen. Maar ik... Eh, nou, je, zo, je wilde stoppen. Ja, maar dat was een grapje. Oh, nee, ik, nou, kijk, rare kijk, grapjes <laughs> hoor. Kijk, sorry, wat was voor jou het mooiste? Nou ja, voor mij het uh, mooiste was natuurlijk uh, de vele belangstelling voor de wedstrijd. Er waren bijna duizend toeschouwers. Er waren veel meer dan duizend uh, mensen. Nou ja. Hier. Ik heb het niet eens doorgehad, want nee. ik, was zo, uh, ik was zo bezig in, uh, in mezelf, concentratie. Maar het was geweldig. Ja, vuurwerk al, he, alle, bij het begin. Ja, <laughs> prachtig. Ook mooi. En die foto's achteraf, meer dan uh, 300 foto's. Het ja, is echt een geweldige ervaring. Ik denk dat je, zoals ik net al uh, Matthijs in fluisterde, dat ga je nooit meer uh, evenaren. Dat uh, maak je maar één keer mee. Het zou heel uniek zijn, nog unieker zijn dan dat je, als je het nog een keer mee gaat uh, maken. Als je dan die opstelling van Ajax ziet. Uh, Silooi, Seedorf. Ja, uh, dat maar... maakt me allemaal niet uit. Het interesseert uh, je niks? Nee, ik zeg me niks. Hoe Ze leef spelen jij niet naar voor niets bij Ajax. Dan? Twee amateurs. Ja. Dus, uh, maar hoe leef jij naar zo'n wedstrijd toe? Uh, nou ja, heel erg in mezelf. Ja. Ik, uh, gewoon normale voorbereiding had ik. Uh, ik heb niet echt anders gedaan dan andere keren. Ik kwam gewoon bij HFC en uh, ging de bus in. Ik zit dan uh, vaak uh, een beetje in mezelf. of Met Jeroen Trost. En uh, ja, dan focus ik naar die wedstrijd toe. En daarnaast, ja, als ik de warming-up heb gedaan, dan, dan. Ik heb het niet eens gezien, uh, die supports allemaal. Ik heb alleen even het vuurwerk meegekregen. Echt focus, dus? Ja, ja, echt heel erg focus. Ik heb het voor zes jaar. En dan zit je in die wedstrijd en dan gaat er wat los. En dan voel je aan het begin, uh, al, toen we de eerste doepen maakten, ja. dat was al na de ja, 50 seconden volgens mij. Precies. Maakte hij hem in. Dus uh, ja, dat is geweldig. Dat is heel die ontlading dan. Mm -hmm. Krijg je er wel weer snel eentje tegen. Dan denk je wel even van oeh, we, we moeten wel even opletten, want we stonden wel erg onder also druk. Overigens een prachtige goal. Hè? Ja, dat ja, ja, is een school. hele goede. Ja. Maar ja. we gaven wel te vooruit dat we er ja. gewoon uit moeten lopen. Ja. Maar Toen we stonden we even onder druk. Maar ja, vervolgens pakken we, onszelf, er pakken we onszelf. Hier is weer Henny Rukent. Nee,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 zou een fantastisch gebeuren. Vinden jullie dat leuk als dat straks over jullie gebeurt dit jongens? Ja dat is toch geweldig. <laughs> ik, zou, ik zou ervoor tekenen als ik samen met Vin en uh, nog een aantal uh, teamgenootjes van het tweede over kunnen naar het eerste zeg maar. Dan, uh, zou dat zou geweldig zijn. Dat is mooi, onze ja. droom. Ja. En uh, mijn broertje komt nu ook naar AFC toe. Vanaf uh, ADO. Dus uh, het mooiste zou zijn dat we samen kunnen schitteren in het eerste natuurlijk. Zitten of uh, goals maken? Allebei en goals. Alle de broertjes kastuur. Ja, leuk hè? Nou, nou spieker ik bij AFC, maar het uh, ja, is niet helemaal de bedoeling dat ik zo tekeer ga dan hè, uit dat rare hockey, toch? Nou, nou dat mag hoor. Dat uh, <laughs> heb ik graag. Heerlijk jongens, voetbal. Het is het toch mooi eigenlijk. Het mooiste en, wat er is. En zeker met successen. En die hebben jullie. Fantastisch. Mooie prestatie bij een mooi club. Charles Drey is iets moois voor je. Ja, ik heb iets leuks klaarstaan. En daar gaat onze Ron, die gaat er straks meer over vertellen. Ja, Rom, want het valt me op, je hebt je vanmorgen niet geschoren, maar je bent gisteravond lang in Amsterdam aan het spelen geweest. Nee, nee, nee, nee, dat spelen, dat komt nog niet. Ik heb het juist laten staan voor vanavond, want dan spelen we. Ik zal het zo vertellen, of niet? Gaan we eerst even luisteren. Five counts, ten, and six points, twelve All in your hand, but you can't hold it by yourself Writing time is always too late And things are known from outer space Trail is clear, but the track is too long That's what people around you say double and makes a 14 Then 8 will call sweet 16 9 is as much as the weight of 18 10 will be the biggest number that you will see Boy, riding time is always too late And things are known track is too long, that's what people around you say. lekker om met muziek bezig te zijn. En wie weet het nou beter als onze presentator Ron Pireboon voor, want dit is jouw bandje. En met een lekker bandje, man. Ja, zeker. Dankjewel, uh, Charles. Deze band Dit is Musher. Daar speel ik toevallig in. En uh, even leuk voor wie er zin in heeft vanavond. Om uh, kwart over negen spelen we uh, op het buitenpodium van Café Restaurant Noorderlicht op het NDSM plein in Amsterdam Noord. Dan weet ik wat we vins vinden vanavond. Nou, laten we het hopen. Wie weet. <laughs> dus uh, komt alle kijken, zou ik willen zeggen. Want het is, uh, wordt een hele gezellige avond. En moet je nog een keer zeggen waar. Want het, ja, het, het, uh, bij Café Restaurant Noorderlicht op het NDSM-plein in Amsterdam-Noord. Aan het ei. En als Hartstikke de mensen gezellig. zeggen dat ze geluisterd hebben, dan komen ze van jou een handtekening. Absoluut, tuurlijk. Maar wie heb je aan de lijn, Henny? Ja, de grote man van de Zandvoortse krant. Ja. Die had het nieuws over het wielrennen, het EK wielrennen, als eerste. En daar was hij. En daar moet ik hem toch weer mee complimenteren. Goedemorgen, Joop van Nes. Goedemorgen, Ron en Henny. Ja, ja, goedemorgen. Ja, Charles. En luisteraars. Ja. En gasten. Goedemorgen. <laughs> ik weet niet of er gasten zijn. Ja, er zijn... Uh, ja, ja, ja. En wat ik voor gasten? Ben Kampioenen? Een, ik, ben, uh, ik ben aan het verhuizen, dus ik heb absoluut niet geluisterd nog Oh, kan dat nou Joop? We hebben niet zoveel luisteraars, stuk of vier. En nou hadden we vanmorgen <hanging> maar <met> drie? <hijen> nou, dat, dat zal wel tegenvallen, denk ik. <hijen> ja, dat denk ik ja, wel. D, d, d, Dat zal wel een eh, uh, uh, uh, nou, redelijk aantal meer zijn. Ja, uh, verhuizen, dus ja, inpakken, dat uh, moet allemaal gebeuren natuurlijk. Ja, ja. Hé, hey, ik dus, wil eerst even met nieuws beginnen, want zoals je weet is hier een, een traplift... Ja. En dat betekent dat Joop van Nes binnenkort zijn eigen programma weer gaat draaien. En ik heb gehoord dat dat een heel leuk programma wordt. Ja, uh, ik, in principe uh, wil ik weer op dezelfde voet voorgaan, voortgaan, moet ik zeggen. Ik wil alleen meer productinformatie geven. Het gaat heet in ieder geval culinaire zaken. Uh, je weet mijn achtergrond. Ik ben uh, jaren kok geweest. Onder andere bijna 25 jaar chefkok... En dat is mijn passie. En uh, dat wil ik waarderen met gauw oude muziek. Ook daar uh, kan je mij even echt voor porren. En dat, uh, dat heb ik ook een keer uh, een programma gehad. Een keer, uh, tien jaar. En uh, dat gaan we nu bij elkaar doen. En dan ga ik samen met Jacques Jongmans uh, gaan we dat presenteren. Jacques gaat ook nog de techniek doen. Om dat uh, vertikken komt te leren. Want er wordt voor alles en nog wat gevraagd. Dus dat doen we niet. Maar babbelen, dat kan ik wel. Dat weet je langzamerhand, dat denk ik hey, niet. Maar welkom terug Joop. Ja, dankjewel. Maar die, uh, onder voorwaarde dat, dat die traplift functioneert. Ja, die functioneert. Even over uh, koken. Weet je hoe je ja. sushi moet maken? Ja, natuurlijk weet ik dat. Ja? Nou, ik kan je dus één ding vertellen. Ik was gisteravond voor de derde keer deze week in Zizo. Ja. En ik heb nog nooit zo lekker gegeten. Dus je moet heel goede sushi maken. Wil je hun verslaan, hoor? Ja, weet je wat het is? Het, die jongens daar, die maken um, professioneel uh, sushi en doen het niet anders. Ik zou het op een andere manier invullen. Ik zou andere vullingen gaan maken. Ik zou er een andere smaak aan geven. Maar dat is misschien niet commercieel. Uh, ik doe het dus anders, op een andere manier. Ja. Ja. Dus nou ja, is, uh, iedere chef zal dat doen, denk ik. Het leuke is dat daar uh, een van de grote sterren van het Zandvoortse voetbalteam ook uh, staat te werken. Uh, je moet er echt gaan eten, Joop. Uh, het, <coughs> ik moet niks. <lacht> <Dat weet> ja. <je. lacht> Maar als ik eerst weet, dan zal het niet, uh, zal het niet mijn keuze zijn. Nee. Ja, dan wist je nee, toch niet. Maar het, uh, is weer Het daarom, anders. Nou ja, dat is ook zo Daar maar... gaan we het niet over hebben, neem ik dan. <laughs> nee, jij wilde het ook over sport hebben, toch? Ja, daar, daar bel je mij voor, neem ik. Want de hockey is morgen heel belangrijk, hè? Uh, zondag. Of ja, zondag, ja. Zondag, ja, ja. Uh, dat, uh, en dat doen ze heel anders dan met het voetbal. Uh, je weet dat uh, sommige dames uh, zich geplaatst hebben voor de nakompetitie voor de derde klasse. Ja. En dat gaat bij hockey anders dan met het voetbal. Ze hebben een toernooi, dat is dit keer in Amersfoort. Vier teams, de eerste twee die promoveren en de andere twee die blijven in dezelfde klasse. Dus het is één dag, drie wedstrijden. Ja, en kijken waar het schip stond. Ik weet wel dat Zandvoort niet compleet kan zijn, helaas. Jammer. Ja, ik bedoel, Nicky van Marle is toch een redelijk belangrijke dame. Die kan niet aanwezig zijn. En um, volgens mij kon Irma uh, Keur ook niet aanwezig zijn. Wow. En jullie, bijna, weet ik niet. Maar uh, het is niet helemaal compleet. Maar er, er zal toch ja, het sterkst mogelijke opstelling zal aanwezig zijn. En of dat genoeg is, dat weten we zondagavond pas. Helaas. Wow, hey. Eerder niet. Ja. Hoe vind je het nieuws trouwens over uh, de wil om het Europees kampioenschap wielrennen hier naartoe te halen? Ja, dat is grandioos, uiteraard. Dat heb ik al verteld. Het is, uh... het is trouwens heel lang geleden dat ze hier iets met wielrennen hebben gehad. Wat dat betreft, hè? een wedstrijdelement. Um, ik weet nog dat uh, mijn ouders die woonden nog in het Traandel, zoals het in Zandverdheid heet. En dat is ruim 18 jaar geleden. Toen kwam hier een etappe van de Ronde van Nederland. Die kwam hier binnen. We zijn gaan kijken. en de, Alle wegen waren afgezet. En het was zoef, zoef, zoef weg klaar. Ja. Dat zal al. Het maar gaat nu, nu, nu anders, op... hè? we komen zes keer volledig over de boulevard. Kijk, dat is perfect. Dat hebben ze toen in 1959 ook gedaan met de WK ja. ja. Er waren zelfs bruggen over de boulevard gemaakt... om mensen naar het strand te kunnen laten gaan. Ja. Zodat ze niet over het parcours hoefden te gaan komen. Nou, dat zou geweldig zijn. En dat is denk ik ook voor zondag weer een uitstekende promotie. M maar, dus, uh, maar er uh, zijn ook gaan... hele leuke ideeën rondomheen, hè, Want ik hoorde het over een criterium op de... Uh, op de racetrack, hè? En, uh, een een uh, soort Le Mans. Uh, ja, maar dat is apart 22. van dit, hè? Natuurlijk, maar goed, om het te ja. omlijsten, toch? Of nee, dat is, is dus uh, Zaterdag uh, de dames en de amateurs en op zondag de profs. Het is een echte volledige nee, volledig wereldkampioenschap. Okay. Maar het is EK. Ja, ja. dat wordt fantastisch. En weet je, 2,5 uur televisie op zondag. Een uur televisie ja. op zaterdag. Heel Zandvoort is weer uh, bekend het is een in de wereld. Promotie. Ik weet wel, we hebben hier een start gehad uh, uh, van Olympias van ja. Nederland. Dat is volledig de ingegaan. in gegaan. Ja. Het was, A, was het koud. B, kon je nergens bijkomen. Het ging dwars door het dorp heen. Ja. En zoals ik al zei, het is soef, soef, soef en het is voorbij. Mensen ja. vonden er niets aan. Het was ook niet... Uh, uh, aantrekkelijk. Er was niks omheen. En dat, uh, vind ik, mag je de organisatie wel kwalijk nemen. Want uh, uh, als je mensen wil trekken voor je wielerevenement, dan zou je toch iets anders moeten doen dan, dan ze alleen maar laten fietsen, denk ik. Wij doen het anders. Ja, ik. Trouwens, het afgelopen weekend was heel leuk, hè? met die 24 uur race op de fiets op circuit. Ja, ja, dat was de vierde keer. En uh, het was weer een succes. Er hebben bijna 600 uh, uh, atleten, zal ik ze noemen, meegedaan die uh, de meeste in ploegen uh, uh, dus op een soort van uh, estafette reden, maar die deden er ook mee op persoonlijke titel. Die dus alleen reden, die hadden wel andere regels. Die mochten wat vaker rusten. Of die mochten rusten. En van die, van die uh, andere ploegen niet. Want dan moest je dan weer de volgende gaan. Maar dat vind ik nogal een prestatie. 24 uur te gaan fietsen. Laten we zeggen dat ze drie uur rust hebben gehad. Dan ben je toch nog 21 uur bezig. Ja, en ze hadden behoorlijk de wind tegen op dat lange stuk. hè? Juist. Een regen had je tegen. Wind, kou. Dan moet je ook nog eens een keertje. Die, die, ja, ik noem het een puis. Want als je daaronder aan de, aan de hunsuren staat. Is het toch behoorlijk stijl hoor. Dan moet je toch elke keer weer omhoog fietsen. <coughs> Daarachter. <coughs> ik weet niet of je het zo kent ja, Er zit nog een gedeelte. Er gaat ook weer een vals plat wat je dan noemt, ja. maar een behoorlijk stijl vals plat. Ja en dat, dat krijg je allemaal voor je kiezen. En daar moet je natuurlijk wel goed mee om kunnen gaan. Vandaar dat er ook, <tie> ook uh, getrainde uh, uh, renners aanwezig waren, uh, ook wat jeugdigen, maar ook allemaal getrainde renners die, uh, die regelmatig, zo niet, drie, vier keer in de week, uh, op de fiets stappen om hun uh, conditie en uh, techniek uh, bij te kunnen veilen. Dat, dat was allemaal aanwezig. En, het belangrijkste, die... er, is, er is mooi geld opgehaald voor de Fight Cancer. Ja. Uh, ze hebben zelfs een, uh, van het circuit uit een, een team gemaakt met uh, gridgirls, Girls, zoals dat heet. Uh -huh. Oftewel, uh, in het Nederlands de pitpoezen. En die, uh, die hebben zelfs het meeste ronde gedraaid. Die zijn ook uh, bewust gaan trainen. Hebben hele mooie fietsen... Uh, gekregen, gesponsord gekregen van Giants. Nou, dat zegt toch al wat? Dat zijn pittige dingen. En die hebben toen gewonnen. Ze hebben toen ook als ploeg 1500 euro bij kunnen dragen. En um, het, het is allemaal voor het goede doel. We hebben drie jaar lang de Stichting Sam gehad. En nu uh, is dan uh, Fight Cancer is nu uh, het beoogde doel. En... Uh, ik meen dat ze 21.500 euro, 21 euro hebben gekregen. En het is toch wel een bolle bedrag, denk ik. Ik weet niet. Ja, dat is, ja, is fantastisch. Ik wil nog even met jou over het zaalvoetbal praten. Want dat, oh ja. dat gaat lekker in zijn antwoord, hè? Um, nee. Waarom niet? Nee. Waarom niet? Nou, dit is, dit is een toernooi. Dat duurt zes weken. En dan krijg je dan met pijn en moeite krijg je 24 ploegen. Uh, het merendeel zijn oudere spelers en dan heb je nog een paar ploegen. dat zijn echt die jonge knullen die het gras opvreten als ze op het veld staan mm. uh, en daar houdt het mee op de competitie in Sanford was zelfs zo in het verleden hadden wij hier een volledige Genoeg ploegen om een volledige veteranencompetitie te draaien. Dat is jaren gebeurd. Dat is er niet meer. Omdat er gewoon geen ploegen meer zijn. Er is nog maar één zaalvoetbalvereniging. En dat is Sanford Noord. En die heeft dan vier teams. Dat weet ik wel. Ik weet niet eens of SW Sanford nog teams had. Want die had altijd drie teams. Maar het laatste jaar misschien één. Daar houdt het ook echt mee op. Ik denk dat ook als ik zie dat we de belangstelling door de week heen. Dus dan voor de finales. Dat was uh, vrijwel nihil. Uh, wat vriendinnetjes, uh, wat, wat echtgenoten, wat, wat familieleden. En daar houdt het mee op. Het, het, het, het leeft niet. Maar het, het team sommer. bergt totaaltechniek de zeemeermin. De ja. bergers. Uh, ja. Hebben het toch heel goed gedaan. Het Hof van ja, ja, Heemstelen ja, ja. werd weggespeeld. Voor de derde keer, uh, nou niet echt weggespeeld. 6-4, dat nou, vind ik niet echt weggespeeld. Nou. Maar voor de derde keer in ieder geval de grote beker gewonnen. De wisselbeker, dus die mogen ze houden nu. En um, voor de derde keer successie. <coughs> en ook de, de tegenstander, Hof van Heemstede... Dat is dus geen stand team. Dat uh, komt elk jaar weer met een behoorlijk sterk team op de pop. Die doen elk jaar mee. En die hebben al heel vaak de finale gehad en ook een paar keer gewonnen. Dus dat is een tegenstander om echt in de gaten te houden. En dat hebben ze bij Berg de Zevenmin ontzettend goed in de gaten gehad. Ze kennen natuurlijk zijn spelers, zo langzamerhand. En wat er in het veld stond, dat waren allemaal spelers van de dijk, van Essenstam voor het Eerste, van, wat heet dat, ADO20, uh, noem maar op. Goede voetballers, technische voetballers. Verhaal, want dat heb je in de zaal nodig. En jongens die uh, het stelletje stoppen. Snelle spelers, snelle inspelen, goed uh, Pasen. Uh, en een goede keeper op goal. Dat, uh, dat is ook natuurlijk heel belangrijk, laat zijn. zijn. Dat was dan uh, Jesse Molenaar. En Jesse Molenaar die speelde bij uh, DSOV dat dit jaar gepromoveerd is naar de tweede klasse zondag. Ja. Is een goede keeper. En uh, uh, ja, bij ons dat vandaag, hè? is gewoon nodig. Uh, ja, geen idee, dat, dat wist ik niet. Ja. Oh ja, hij kon niet uh, naar de A1 geloof ik of zo, weet ja. ik veel. Of kon niet in het eerste komen, ja. Maar DSV is ik... een leuk ploegje, hoor. Ja, en, en toch is... Ja, ik vind het jammer dat zo'n jongen, een Zandvoorts jongen, bij DSV voetbalt. Uh, uh, hij woont in Zandvoort, waarom moet je zo ver voetballen? Kom in Zandvoort. Ik, uh, we hebben het al vaker over gehad, Henny. In Zandvoort moet in ieder geval naar die tweede klasse. En liever nog naar die eerste klasse. Ja, maar je krijgt daar hij... niet een muts uit, jongen. Dat is de beste keeper die er is. Dat kan je niet voorstellen. Ja, ja maar... Uh, uh, het is, het is nog geen, geen echt een team. Er moeten meer spelers... De voetballen buiten Zandvoort. Hele goede Zandvoortse voetballers. Die ja. voetballen voor redelijk veel geld ook nog. In de, in de hoofdklasse en in de topklasse. Ja. Die moet je terug zien te krijgen. En dan moet er een goede trainer op komen. En dan kan je omhoog gaan. Op dit moment is het... Is het vind ik, is het je behelpen. En uh, misschien dat het volgend lukt. Maar dat is ook weer misschien... Um, ik wil ze wel trainen hoor. Ja, dat snap ik. <laughs> ja, <laughs> oh, ja, johan. Wanneer begin je met je programma hier? Uh, ja, um, ik, ik heb een mail gestuurd naar het bestuur. Ik heb nog geen antwoord gekregen. Want ik, uh, ik heb nog wel wensen daar die naar gaan. Ik wil gaan bijvoorbeeld op, graag op de woensdagmiddag doen. Van 5 tot 6 of van 6 tot 7. Okay. En daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. En zodra dat uh, een kan in kruiken is, dan kunnen we beginnen. Afgesproken. Kiel. Gezellig. Veel succes. Ja. Dankjewel, Jo. Dankjewel. Jullie ook met het programma. Jo, dankjewel. Toch <tus> we hebben natuurlijk... Beholen zitten kwekken. Ja. Succes met de schuil. Wij zouden, wij zouden ook, ja. dus vandaag voor het laatste uitzenden, maar Charles Duif hebben we omgekocht. Die komt nog ja. een week extra. En dan krijgt hij een extra okay. kopje koffie van me. Ja, volgende ja. week kan ik dan vertellen of de dames van de, van de hockey hier ja, gaan dat... ongeveer of niet. En we wensen ze veel succes. Ja, uiteraard. Dag Joop. Goed, heren. Jo, En tot ziens. Hoi. Ik heb een leuk verzoek, Henny, voor een stukje muziek. Ja. Iemand mist iemand, kennelijk. Oh.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 Dat het zo beter is. Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis? Oh.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 Mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn beleven En spijt me van alles, kom help en bevrijd me Uh, die wedstrijd van een Singer Songwriter. Ja, heel mooi, En hij, hij was vergeten een lijstje in te sturen, maar hij kwam net nog even met uh, dit liedje, plaat. Maaike Ouwotter, dat ik je mis. Uh, Vindt waarom dit liedje? Ja, uh, eigenlijk uh, we gingen vaak naar de training, ging, uh, ging ik met een paar teamgenoten naar Maaike uh, toe, ook teamgenoot. en Maaike? Maaike hè? En uh, toen uh, zaten we op een gegeven moment op de bank waren een paar drankjes op, en toen uh, raakten we in een emotionele bij. En uh, toen zette hij dit nummer op. Toen ben ik hem ook gaan luisteren. Aan mijn moeder laten horen. En die vond hem ook geweldig. En uh, ja, dit was een ingeving. Nou, heel leuk. Ik vind het een prachtig nummer. Hè. Het blijft zitten. Ja, ja. Overigens heb ik hier ook nog iets heel leuks. Jij bent vanochtend zwart gereden met de trein. Ja. Want ik zie hier een bon liggen voor 55,50. euro 50. Dat klopt. Ja. Best wel zonde, niet? <laughs> ja. Nou, daar doe je niks meer aan. Maar het, het ging allemaal te snel. En uh, je was er niet helemaal bij, of wat? Uh, nee. Hij zat te dromen van dat ik je mis. Ja. Ja, en nog steeds dat kampioenschap nadelen houden we over op. Nee, want, Of niet? Nee. nee nou, jij wou de kranten doornemen, heen. Ja, dat, uh, dat laat ik jou nou doen. Nee. Mij dan doen? Ja. <laughs> ga je mij nu de kranten nee geven Hier heb je het AD, althans. En de jongens in, moeten commentaar leveren. Dus, uh, want dan ga ik weer eventjes proberen Tristan te bellen. Die is op vakantie, maar die moet er natuurlijk ook bij vandaag. Dus dat ga ik doen. Ja. Goed, nou het eerste wat ik hier zie is een uh, streaker jongens op het heilige gras van Wimbledon. Vinden jullie dat leuk? Mag vaker, mag vaker gebeuren. Vooral Vincent, dat is zwarte reden. Ja, dat hadden jullie ook wel willen hebben hè, afgelopen uh, Ja, dat is het enige wat nog top. ontbrak, streaken. <laughs> zeg even over het EK jongens, volgen jullie dat? Ja, voor zover het kan, voor zover het lukt. Ja, ik vind het tot nu toe het saaiste EK wat ik heb meegemaakt. Weinig doelpunten, weinig hoogtepunten. Nou ja, ik, uh, wat was die wedstrijd uh, twee dagen geleden? Ja, dacht uh, Portugal, Portugal uh, Hongarije. Dus Hongarije. Hennie, Portugal, Hongarije, Hennie, Portugal, Hongarije die was toch een waanzinnige we leuke wedstrijd. Ja, maar één hey, van, ja, ja, van, van de weinigen. Ja, één ja, van ja, de weinigen. Ja, en helemaal dat Ronaldo zo schitterde. Henny probeert nu even tussendoor te bellen, dames en heren. Zijn microfoon staat nog open, dus dat is niet zo handig, Henny. <laughs> het is toch leuk dat ze horen dat ik met Tristan wil. Maakt dat dan uit, die zit in Turkije. Nee, ja, maar goed, we verstaan Fins bij niet. <laughs> maar goed, Portugal wel gereden. Dat was een leuke pot natuurlijk. Ja. Maar voor de rest valt het erg tegen. Hè? Ja, valt maar dat gaat ja. nu wel veranderen, denk ik, of niet? Ik hoop het, ja. Want, uh... Nu moeten ze ervoor gaan allemaal, toch? Ja, maar net zoals België, die is uh, uiteindelijk tweede geworden in de pool. En uh, Italië eerste. Dus Italië zou uh, tegen nummer drie moeten spelen. Maar er zijn zes nummers één en... Vier nummers uh, drie, als ik het goed heb. Dus Italië is alsnog... Uh, tegen wie spelen ze nu? Italië. Spanje. Spanje. Tegen Spanje. Terwijl Italië is eerste geworden. En uh, België tweede. En België heeft nu uh, vrij makkelijk schema nog tot de halve finale. Zeker. Dus het moet wel heel raar lopen. Willen ze in feite niet de halve finale halen? Ja. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Maar ik vind het ook wel leuk voor kleinere landen. Hè? Wales en... en... Ja, maar die, de opzet ja. nu is natuurlijk waardeloos. De opzet van, van dit toernooi is absoluut niks. Nou, kom maar weer, Henny. Veel landen worden beloond <laughs> voor berekenend voetbal. Zeker in het begin. Nou ja, jongens. Wie oh wie, toch? Je hebt die koptelefoon niet nodig, hoor. Je kan gewoon praten. Oh, ik heb geen koptelefoon <laughs> uh, nodig, hoor. <laughs> nee, maar is dat zo of niet? Uh, dat berekenende voetbal, vind je dat ook? Ja, wel. Ik vind het saai. Ja. Je ziet ook dat het uh, resulteert in... Uh, ik veel gelijk spelen in, uh, op het EK. Mm -hmm. Ik vind het een erg saaie EK. Ja. Moet ik eerlijk zeggen. Wat wel leuk is, is dat er sowieso een klein voetballand in de finale komt. Hè? Ja, als je, doorrekent, als je het doorrekent. Uh... Als je het zo zou doorrekenen, wel. Ik lees hier overigens, jongens, dat AZ een serieus bod op Vincent Janssen heeft afgewezen van Tottenham Hotspur. Nou, nou, nou. Dat is toch. Uh, die... AZ kan weer centjes verdienen, maar nog niet. Zie... Ik zag ook het vertrek uh, van Ibrahimovic. Denk ik ook al. Uh... Hij had wel een beter afscheid verdiend, denk ik. Ja, heel, heel sneu voor... Ja, hij, hij noemt zichzelf de legend, maar ik vind het ook een legend. Ik ook. Wat het grappige is, dat wij moeten straks natuurlijk proberen... Wij Nederland moeten proberen tegen Zweden uh, zich te kwalificeren. Onder andere tegen Zweden. En die Quidetti, die is nu al bezig om zich opvolger te maken van uh, Slatan. Ja. En we pakken die Hollanders, weet je wel? Die, die rare ex vijen <laughs> Ja, het zijn allemaal rare... Uh... Ja, <laughs> hey, en trouwens, die, die hey, pelle dan, hè, die deed het toch ook wel leuk voor die Italië? Daar, daar, ja, dat nee. vond ik ook. Ja. Vond ik ook. Ja. Mooi, mooie go, goal ook in zijn eerste wedstrijd, volgens mij. Ja. Voor, uh, tegen Zeker. wie was het? Tegen België was het. Dus, maar, uh, nee, dat vond ik ook uh, mooi. Hennie, mijn kranten zijn hier inmiddels weer alweer op. Heb jij nog iets? Uh, het feit dat Koen de Kort niet meegaat naar de Ronde van Frankrijk met Giant. Dat, vind ik, dat had ik eigenlijk aan André willen vragen. Dat heeft te maken met het feit dat ze vroegen of hij zijn contract wilde verlengen. En hij zei, ja, ik wil er even over nadenken. En dan wordt hij gelijk gestraft. Hij ja, heeft dan word niet... je meteen uh, buiten de ploeg gehouden. Ja. Ja. Dus dat vind ik jammer, want Vrijheid. toen is er geloof ik zes keer achter elkaar bij geweest. Wat ik wel een opmerkelijk bericht vond, en waarvan ik dan denk dat ze gewoon weer geld weggooien... Is dat de graafschap een kort geding begint over ja. uh, mee willen spelen in de Eredivisie? Wat willen ze dan? Ik pijn het niet uit. Dat ze zou kunnen, natuurlijk. Maar... En je weet toch dat je bij de KNVB niks bereikt. Uh, nee, maar... maar dat is niet alleen de KNVB, ze gaan oh. naar de rechter. Ja, ja, er is zeker. natuurlijk geen rechter die beslist dat de graafschap als uh, 29ste ploeg in de Eredivisie mag meedoen. Nee. nee. Toch? Joor? Nee. Ik ook. Ze zijn gewoon terecht gedegradeerd. Twente hoort er gewoon in. Sportief gezien ook. Ah ja, nee, dan het, kan je dat ook niet winnen, denk ik. Het is natuurlijk een krankzinnige gang van zaken geweest. Dat sowieso. De kavel, hè? Dus daar, he? het, het gaat aan het begin al fout. Dus uh, laten we dat uh, dan achterwege luiden. Maar wat graafsap, die heeft er inderdaad... Nee, die heeft er niks te zoeken. Niks te zoeken die ze zijn die sportief heeft. gedegradeerd. En dan vind ik ook dat ja. ze daar weg moeten blijven. Eens. Geen Wesley Snyder volgend jaar in uh, uh, internationale voetbal. Want ze hebben geprobeerd om die uitsluiting van de UEFA terug te draaien. Maar dat is niet gelukt. Okay. Dus Wesley uh, moet zich maar richten op die wedstrijden die in september. Op jouw landen. <laughs> <Ja, laughs> ja, dat ook dat denk ik. Dat doet hij <laughs> toch wel. <laughs> ja, toch. <laughs> <laughs> Jongens, nog 42 dagen, dan beginnen de Olympische Spelen in Rio. Wat verwachten jullie? Nou, wat verwacht ik? Uh, ik, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Maar Naar ben je, een, ben je een, sowieso een sportliefhebber? Ja, of is het alleen maar voetbal? Nee, nee. Ik ben sowieso een sportliefhebber. Ik heb ook uh, vroeger geturnt. Op een uh, hoog niveau. Okay. Dus ja. Uh, nee, ik, ik kijk allerlei sporten. dat ja. is. Maar. Dus zo'n zo zo Olympische Spelen ga je ook ga volgen. Ga ik ook volgen, ja. ja. Echt waar. Net als het EK. Maar. EK wordt nu wel iets minder. Want uh, ik, vind, uh, ik vind die gelijke spelen zoals ik net al zei. Ik vind ja. helemaal niks. Ik spelen was, gewoon op de. Hoe zit het met jullie, uh, Matthijs? Wins? Nou, ja, er is het natuurlijk meer dan voetbal. Kijk, tennis uh, zelf natuurlijk vind ik een hartstikke leuke sport. Maar ook zo'n. Uh, zo'n EK. Ja, ik heb niet alle wedstrijden gevolgd. Maar. Uh, Vanaf nu de actiefinales gaat het wel wat spannender worden, denk ik. En de, ja, Olympische Spelen, ja, dat blijft natuurlijk een apart uh, affiche afje. Wat dus, uh, vind je het leukste? He? Uh, atletiek atletiek ja, onderdelen. Ja, ja dat is, is fantastisch. Ja. Prachtig. Ja. Individuele, hoe ze dat dan uh, presteren. Ja, dat is een drie ja. Echt knap. daar rekenen we op, toch? Ja. Ja, niet, daar is nog geen commentaar op gekomen. Er zijn dus Russen die onder de Olympische vlag mogen deelnemen als ze schoon zijn. Maar ja. welke Russen zijn ze schoon? Ja, dat, dat is ook weer zo'n regel die nu weer is ingevoerd. Van Eerst was het helemaal niet, dat snap ik ook. Ja. Maar nu mogen de schone atleten mogen wel. Politiek, Begeleid, politiek en sport. Het is dat, politiek ja, en sport, ja dat, precies. Centjes. Ja. Ja. Wij uh, gaan natuurlijk volgende week toch uitzenden, Ron. Ja. En dan is het een dag... Voor de Ronde van Frankrijk. Aha. Dus dan uh, gaan we het wielrennen, we gaan wielrennen uitgebreid brengen. En dan zoekt Telstar nog een spits, Vincent. Staat in het, het uh, Haarmoems Dagblad van vandaag. Bij deze ben ik beschikbaar. <lacht> dan heb ik alweer spijt dat we dit genoemd hebben. Ja, precies. <lacht> Matthijs, dat was niet slim van je om dit te blijven te suffert. Hoe kun je dat dan zeggen? Dat waar warme bad aan het uitgaan? Dat kan toch helemaal ja. niet? Nee, dat is ook zo. Maar je wilt uh, natuurlijk bij Frankie Corpens spelen in het team. Hè? Ik weet ja. het wel. Ja, Lijkt me een eer. En er zitten ook uh, ex-teamgenoten van me spelen, ook bij Telstra. Dus, ja, maar ik kan je dus zo binnenbrengen, maar dan willen wel 20%. <laughs> dat is van de rest wat je dit jaar verdient. Oh, dat ja, wel. ik ja, ja. Alleen niet dit jaar, Je moet hè? de AFC eerst de goede aanbiedingen geven. Nou, je hebt net een handdruk gehad naar je contractbespreking. Zeur nou niet. Nee. <laughs> nou ja, dan wordt het halverwege, hè, met die rare regel. <laughs> ja, nee, maar hij gaat niet weg. Nee. En daar, uh, ja... Wat heb jij uh, nog? Uh, zullen we een muziekje doen nog ja, even? Telstar. Niet? Ja, we zijn nou toch met Telstar bezig. Ja, ik... Tornado. Eerst eventjes weten of voor onze gasten weten wie dit is. Wacht even hoor, want dan moet ik even Telstar zijn nek omdraaien... want anders dan gaat hij gewoon door. Uh, en dan uh, bedoel ik deze, deze zanger. Als het goed is... Nou, raad een plaatje. Gaat u door voor de 1000 euro? <laughs> Wie is het? Ik kijk mijn gasten aan en ze kijken met verbazing deze kant op. Niet, niet Douwe Bob. Nee, het is niet Douwe Bob. Het is mijn, uh, daar ben ik dan wel heel trots op. Het is mijn zoon. Oh. Die uh, met een, uh, een beetje de pop ups dit vertolkt. Maar hij zingt natuurlijk van alles. En Henny weet als geen ander dat we altijd een speciale nummer draaien in de uitzending en dan moeten de jongens commentaar leveren. Hè? Ja, zo, zo gaat ik het altijd. Vincent en Jury. Ja, nou, uh, misschien dat ik hem niet helemaal uh, draai, gelet op de tijd. Want uh, we hebben nog maar negen minuten te gaan. Maar in ieder geval een stukje van uh, Calling for Peace. Oh. Oh jee. Yeah, yeah. Oh, yeah. Oh. Ja, dat heb je met, uh, met één schuif en twee kanalen. Daar gaat je.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 het gaat allemaal uh, over oorlogskinderen. Prachtige plaat is het. Maar we gaan even aan de jongens vragen wat ze ervan vinden, Juri. Ik vond het een erg goed nummer. Ik vond het echt een, uh, echt een goed nummer. Ik ken het niet. Het zal voor mijn tijd zijn geweest. Nou, dat is echt, denk ik denk echt is niet. Tijden. Dat niet helemaal. Dus oh. <laughs> het is de zoon van Charles. Dus dat, ik denk dat dat nog okay. niet zo heel lang geleden is. Nee, nee, ik weet niet hoe oud hij is. Nou, hij is uh, 23 jaar. Oh, Oké, okay. nee, dat uh, valt er mee. Prachtig nummer. Ja, maar jij zegt ja, ik ken het niet. Nee, dat vinden wij dus heel vreemd. <laughs> Want wij draaien het eigenlijk iedere week. Maar het zou natuurlijk gewoon op de landelijke uh, top 10 moeten staan. Zo ah, ik dan denk dat we uh, wanneer volgend jaar uh, de Zoon van Charles naar het Songfestival moeten sturen. Ja. <laughs> Nou, als hij dit nummer, mening, met, met dit nummer kom je in denk ik. ik denk ja, ik dat denk, denk ik ook, ja. ja. Nou ja, in ieder geval, uh, hij, hij blijft zijn best doen. en uh, Het is heel moeilijk hoor, om in het Nederlands uh, door te dringen. Uh, uh, überhaupt een, uh, een poot aan de grond te krijgen, om het zo maar eens te zeggen. Hebben jullie meer succes mee? Want, uh, en ook nog met een bal erbij. Nou, <laughs> dat moeten we nog maar zien. We zijn er nog lang niet. Nou, maar uh, kampioen, landskampioen, wat is er nog meer? Toch? Ja, ja. dat is een uh, mooie prestatie. Heel jongens. We hebben nog, uh, ik kijk op mijn klokje, zes minuten. Ja. Uh, dan, is, dan gaat het Niels alweer uh, lopen, dus uh, eigenlijk korter dan zes minuten. Vier minuten moet jij uh, je programma afronden. Nou Henny, hoe gaan we dat doen? Ja. Nou, ik wil iets over een artiest horen. Ook dat jij een stukje ging je je zingen ook. Ja, en zo, maar. Iets spannends, weet je Henny. Uh, Speaker uh, van de Koninklijke HFC. Ja, dat was ik. Nou, uh, leuk is wat ik ooit, uh, sprak ik uh, Billy Joel in Parijs. En die had uh, in zijn hotelkamer een complete vleugel laten uh, plaatsen. Want hij had besloten om nooit meer popmuziek te spelen. Hij ging alleen nog maar klassieke muziek spelen. Dus ik was, zat met hem te praten. En uh, toen zei ik, ja, maar hoe doe je dat dan? Uh, waarom ga je dan, uh, stap je dan over naar volledig. Uh, uh, klassieke muziek en nou dat was hij had, had het helemaal gehad met die popmuziek er vond er niks meer aan het was allemaal leeg en uh, maar tussen, en, en, en en toen vervolgens vroeg ik hem van hoe doe je dat dan hè met liedjes als Piano Man en en hele nou waar wij allemaal mee zijn opgegroeid zeg maar uh, en toen ging hij voor mij aan de vleugel zitten en toen speelde hij voor mij die liedjes die hele beroemde liedjes van hemzelf. Piano Man. Maar bijvoorbeeld Piano Man. Maar allemaal maar, klassiek. Wat mij opvalt. ja. En is dat dan een groot verschil? Ja, nou, in, in, uh, nee. Want hij kon dat natuurlijk op een bepaalde manier verclassificeren. Een beetje, uh, uh, uh, hoe heet die man? Veenachtig, Jan Veenachtig. Een beetje... Ja, het klinkt ook een beetje eng, misschien wel. Maar goed, we horen hem nu op de achtergrond. Dit is wel een van zijn mooiste nummers. Wat mij opviel is dat jij zei Billy Joel. Niet Billy Joel, zoals wij allemaal zeggen. Maar Billy Joel. Billy Joel, ja. Volgens mij spreek je zijn naam zo uit. Ja. Maar dat was natuurlijk een hele mooie ervaring. En ik heb het zelfs nog, geloof ik, thuis op tapejes ergens... Ik ga eens kijken of ik die nog kan vinden. Want dan hoor je hem dat ook letterlijk doen. Ja. we week veel aandacht voor het wielrennen. Voor de Ronde van Frankrijk. We gaan kijken wie de kanshebbers zijn. We gaan uh, proberen wat mensen in de studio te krijgen die iets van het wielrennen weten. Heel goed. En helaas deze uitzending. Gelukkig niet de laatste. Deze uitzending zit erop. Zit er en we op. danken Vincent de Kwant. Drie goals tegen Ajax in de finale om het Nederlands kampioenschap. Ja, geen probleem. Ik vond het erg leuk dat ik hier moest zijn. Juri Duisterhoff. Ja, dankjewel. Het was een eer om hier te zijn. Ja. Ja. En, ja, nou kijk, je zal erg niet liefde. voor de laatste keer zijn. Hè? Nee. Als je naar een profclub gaat, dan kom je ook terug. Hè? Zeker, zeker. <lacht> dat hopen we 100%. Wel, ja. En Matthijs Mulman, als jij weggaat, wat dan? Dit was drie keer scheepsrecht hè? In de uitzending. De derde keer dat ik hier zit. Ja, maar we laten hier gewoon komen. En na je, na je koninklijke onderscheiding, natuurlijk, Henny, heb ik nog uh, een hele mooie medaille voor jou. En die wil ik je straks even overhandigen. Ik ben geen Nederlands kampioen. Geworden. Je betrokkenheid, je belangstelling voor het tweede was uh, fantastisch, absoluut. Ik ben ja, wel de vaste supporter hè, van de bedrijf. Dat dus, uh, wordt beloond, Henny. Heel mooi. Straks op de site een mooie foto van Henny met zijn medaille, toch? Een Nederlands kampioen. Wauw. Wow. <laughs> Dank voor het luisteren, dames en heren. Tot vol. Ja, heel goed weekend.